Nauwelijks had het vaartuig de haven verlaten... of het werd gegrepen door een zuidwester... die zware deining veroorzaakte. Huh? Huh? Tom Poes stond er wat onthand bij... Huh? omdat hij niet wist hoe hij huh? de verpleging moest aanpakken. Huh? En veel hulp van kapitein huh? Wauw Rus kreeg hij niet. Huh? Zonde van de klapstuk. Donkens, huh? meneer. Ga huh? je niet eens tegen de frisse bries? No. De herinnering aan de hutspot...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 Lekkage, kapitein. Lekkage. Ook dat nog. Dan moeten we in dok in Rijgersbek. Schade en verloren tijd. Er is ook altijd wat als we bobbels aan boord hebben. Hoe, hoe, hoe laat is het? Wat, wat is er gebeurd, bedoel ik? Gescheurde platen en een verloren sloep. Overgehaalde onderkruier. Halve kracht vooruit. Schij uit met dat gemekker, meester. Pompen maar.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 Wie gaat dat betalen? Uh, kan meer, heer, je rus. Uh, uh, geld speelt geen rol. Wanneer het kostbare leven van een heer gered is, <middeld> dat, dat moest u begrijpen. Hier uh, is een vergoeding voor de schade. Dat is beter. Uh, ja. Zo komen we een eindje uit de reparatiekosten. Mooi. Precies. Ik ben bang dat die arme Kaligaar er minder goed van afkomt. Kaligaar? Uh, Daar! Daar gaat hij. Ik ben bang oh. dat hij een lelijke hoofdpijn heeft na die aanvaring met mijn schipblokkers. Hij is de uh. koers kwijt.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 Kik, kik, daar hebben we elkaar. kaart. Nou, heb je eindelijk wat gevangen. Twee rare garnalen, hoor. Maar geen wonder dat je de hulp van de regering nodig hebt, met zo'n vangst. Wie bedoelt die heer met garnalen? Ik moet jouw praatjes niet, netel. Waarom ga je geen wormen graven, geflensde onderreep? Afgekrapte dibbelweg. Linkse nette braaier, ja, Piet de Hengelaar. Trekt u zich van die twee maar niks aan, heren. Die maken altijd ruzie, want de ene is een landbouwer en de andere een visser.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 Er gaat toch maar niets boven de zee wanneer men aan de wal staat. Het bruisen van de golven is balsem voor het inwendig gemoed. Wat jij, jonge vriend, hoor je de meeuwen krijsen? Het zijn geen meeuwen. Het is de visser die daar staat te roepen. U oh. weet wel, die Elger Kaar. Ach, de mekaai, de potprikken. De kale peken. Weet je wat ik hier heb? Een, een brief, lijkt me. Een brief van de regering.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 Dat is goed. Kom maar mee. Ik zie mijn plicht heel duidelijk voor me. Hier ze misstanden, waartegen van hoger hand moet worden opgetreden. Al zou de onderste steen boven komen. Tenslotte kan een heer niet straffeloos worden aangevallen door een kaligaar die alle haringen opeet, zodat de vissersbevolking broodloos boer moet worden...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 Eh, goedemel. goed en wel. U bent geen visser, nee. al bent u dan ook door een zeeslang aangevallen. U bent een cursiefje. De lezers lopen pas warm wanneer ik een lekker verhaal maak... over iemand die in de ellende zit. Daarom moet ik een van die zwaar getroffen visserslui hebben. Natuurlijk vond heer Bommel dat niet prettig. Maar na even nadenken besloot hij om met Argus naar het strand te gaan. Op zoek naar Elger Kaar.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 Oh, dit is een waterbestandcompilator, dat ziet u toch? Ja, ja, een, uh, hmm, een. Een pilator, net als ik al dacht. Maar uh, wat gaat u ermee doen? Hiermee kan ik de meerswater opvangen en analyseren. Ah. In opdracht der behoorde hm. onderzoek ik op wetenschappelijke wijze de samenstelling. Met het oog op de verdwijning des visbestandes.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 Ik gebruik deze compilator niet om zeemonsters te vangen, meneer Bommel. Haha, ja? <laughs> een drollige idee. Ja. Nee, eerst onderzoek ik de samenstelling des waters. Kans duurtig. Ah. De fenomenen der diepzee worden vaak door leken overgedreven. Op dat moment verhief zich een brandingsgolf die hoger Die hoger was dan de vorige.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 Der dunkle Umkreis ist deutlich wahrzunehmen. Umkreis? Okay, Türen, weinig verder, bitte kühl. Ja. Habt acht. Wir oh. naderen uns der achte Viertel mit der Zwanz. Ja. Ach, so. Inner Berlin-Optera. Schreit bei Tuf. Ganz verschüttet. Interessant, meine der Bus. Der Kerl kommt dort warmen Strecken, so als seine Brüherin lad. Ma, wie du was. Onaangenaam is. Nee. De hoedespand knelt zich en het geeft Ja, Ja, dat zal wel. Maar we zijn hier voor de kaligraar. En niet voor uw hoed. Wat, wat kan men tegen zo'n monster doen? Het eet alle vissen op en, en de vissers leiden armoede. Ik zal een grondige rapport samenstellen. Oh. En dat zal ik snelstens aan de behoorde overleggen. En kijk! Uh, dat huh? rijft ja mijn kolf. Oh, uh. In weinig naar links. Ja? zo, zo. So, ja. Tja, haben wir. Nun kann auch der Warte untersucht worden. Meine Rapport, Herr Bürgermeister. Es war eine ganz interessante Untersuchung. Denkt ihr sich ein Baleinoptera Fisalus von uh, ja, ja, geen wetenschappelijke termen. Daar houd ik niet van. Ik ben iemand van de daad. Hoe is het met het water in die buurt? Alles staat in de rapport. Het water bevat polymeren of condensaten. Ik heb nauwgezet, uit elkaar gezet. Dat alles ja, in de... Uh, prima, prima. U, u wordt bedankt, professor. Ja. Uh, ik zal de zaak de, de, ja, aan maar... de, de, de bevoegde commissie mm. voorleggen. Mm. Ik, ik zal. Uh, ja, uh, ja, en. Ja. Ik... Goedendag.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 We zouden hier een oorlogsschip in vaste dienst moeten hebben... en daar kan geen sprake van zijn. Dat begrijpt u wel. Nee, het beste zou wezen wanneer de vissers met steun van de overheid... over zouden gaan op het boerenbedrijf. Hebt u het rapport van de professor zelf gelezen? Dat niet. De burgemeester... Klets! Gevoezel! Wij vissers eisen bescherming van de overheid en geen praatjes... Ja.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 Ik zou het rapport van de professor wel eens willen zien. Dat schijnt uiterst vertrouwelijk te zijn. Ah. Maak toch niet zulke moeilijkheden, heren. Alles kan toch prettig geregeld worden? Nou, de, de, de overheid is van Ratje de kwaadste niet. Daar wordt wel eens verkeerd over gedacht. Oh, ja, maar... En wanneer de vissers over zouden gaan op het boerenbedrijf... Wep. Genoeg kletsen! Ja. en een ja. Wegwezen! Wep. Wep.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 En er schijnt in dat rapport te staan dat het wegjagen van de Kalligaar niet helpt. Tja, Raar, hoor. de enige die hier iets aan kan doen ben ik. Ik heb met ja. fluwele handschoenen aan de noodklok getrokken zonder dat het vrucht droeg. En nu is het buigen of barsten. Mijn taak ligt ja. duidelijk voor me, als u begrijpt wat ik bedoel. Hallo, Kair. Hm, ik heb goed nieuws voor je. Ja. Er is een stadse meneer bij me geweest. Een knoper van de steun, zou ik maar zeggen.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 Goed dat ik u juist tegenkom. Weten, nietse tijding, jokker. Wat schrijft u dan dan? tribaalverbandes, Tribaal Ter waanzin. Zo'n rapport heb ik niemals tezamen gemaakt. Maar ik heb het zelf van de burgemeester gekregen. Paul, Dit is het officiële wetenschappelijke rapport. En, Quatsch! Uh, wat stond er dan in uw rapport, als het niet waar is wat er in de krant staat? Daar gaat de valschrijvende op zijn ploffer. Ja. Ach zo, hm? u hebt mij over de meer geroedeld terwijl ik de Berlijn op terra studeerde. Wel ja. aan, daarover heb ik een klare, taal in klare, eenvoudige taal een rapport samengemaakt waarin ik uit elkaar zette dat. Mm -hmm. Bro, wat gaat dat u aan? Het is een vertrouwelijk rapport voor de behoorde in een gele briefomslag met groene lakwerk.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 We gaan uw boot laden met vuurwerk en dat gaan we aansteken bij het monster. Daar kan het niet tegen. Dat heeft Joost Tante zelf gezegd. Het monster met vuurwerk verjagen? Ja. ja. Het lijkt me een beetje lep bij een calligaren van 50 meter. Maar het moet geprobeerd worden. Ja. Ik doe mee, meneer Bommel. Oh. <laughs> oh, dit is een historisch moment. Hier staan twee helden. ...die bij doodsgevaar een verscheurend monster het vuur aan de schenen gaat leggen. Een vreselijk vuur dat als een... Ik heb hier een lading. Uh, ja. Gillende keukenmeiden. Ah. ah. En donderveermamenten. Ja. Helse kaarsen en bliksemslagen zijn er ook bij. Goed zo, goed zo. Een partijtje vuurwerk voor een... Uh... Uh, pommel. Pommel. Ja. <laughs> Waar kan ik die vinden? Hier. Hij staat persoonlijk voor u en uh, die lading moet bij dat piertje daar gebracht worden, zodat we het kunnen inschepen. Elger Kaar en heer Bommel volgden de vrachtauto en zodoende hadden ze geen aandacht voor de bus die bij de halte stopte. De enige die naar buiten klom was een vissersvrouwtje, want Tompoes Poes liep nog steeds, zodat hij bleef zitten toen het voertuig verder reed.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 Geef op! Hier, laat los! Hier met die envelop! Die... Die... die is van mij! Een vechtpartij trok de aandacht van agent Kodros, die juist zijn ronde deed. Wat, uh, wat is hier aan de op? Dat gaat niet, heren. Dat, uh, dat gaat gewoon niet door, hoor. Uh, bij de fabriek moet het rustig zijn, weet u wel? Hij heeft mijn brief gestolen. Arresteer hem! Hij heeft gestolen papieren. Dat rapport is niet van hem. Dat is geen uh, eenvoudige zaak. Als u nu even meegaat naar het bureau, dan... Uh... Ik is recht... Ik zal je, op ben ik klein? Ik heb relaties. Ik wil de burgemeester opellen. Zeker, zeker. Maar als u zo'n lawaai maakt... ...dan krijg ik wel eens met de directeur van de... de, de, de, de ...pastilonfabriek hier. Die meneer Verkwil is moeilijk, hoor. Naar binnen jullie. Ik wil Dikkerdak spreken. Ik ben Perlstuiver Verkwil en er is haast bij. Haast? Verkwil? zijn u nou verkwil? bent u de baas ja, van de fabriek hier? Ja. had dat dan direct gezegd meneer verkwil? ik dacht het goed te doen weet u wel? met dikke dag. ja, met van verkwil hier. hij heeft mijn brief gestolen. Gestolen? Tom Poes maakte van de verwarring gebruik. ze willen mijn rapport stelen. door de envelop te grijpen hey. en het bureau uit te hollen. <tus> ver vandaar in de stad betrad de ambtenaar doorknopen op dat moment de burgemeesterskamer. <tus> Pak de diefkodders!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 Uh, uh, heb u geroepen, meneer de burgemeester? Nee, nee, kodders. Integendeel. Sorry, je ziet toch dat hier een vertrouwelijk gesprek op hoog niveau plaatsvindt. Sorry, de politie kan indrukken. Ja, er wordt niet verder gezocht. Zien, hè? Bij het invallen van de schemering wakkerde de wind aan. Toen heer Bommel en Elger Kaar zich na het eten op het piertje verzamelden, fladderden de kleren hun dan ook om het lijf. En de branding beukte tegen de planken.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 Maar, maar, maar, maar dat doet er nu niet toe. Als de overheid stilzit, gaan wij met vuurwerk de kaligar bestrijden. Met heldenmoed bedoel ik. Eenzaam in de stille nacht. Je kan beter aan boord komen. Uh, uh. Er komt storm. Met z'n tweeën in de stormnacht. Rustig oh! aan. gaan. Ja. Ik zal een toer zijn om het kruid droog te houden. Ja, uh. Gooi de touwen los. Ja, uh. Daar gaan we. Ik, uh, oh, ik voel me lang niet goed hier de, de De hutspot. Uh, de grondzijntje. Oh, daar voor ons zijn de banken. Oh ja. ja. Daar moet het monster liggen. Oh, en... Je kan beter oh. maar vast met je vuur beginnen. Ja. Oh, oh, eens, eens kijken. Uh, in dit vaatje zitten vuurpijlen. En, uh, oh, hier heb ik een aansteker. Nee, uh, daar gaan we. Uh, uh. Oh. Oh. Oh. Als u het schip even stil kon houden, heer Kaar, kunt u uw jas niet even voor mijn aansteken houden? Oh. Oh. Oh. Oh. wacht even, ik zal een, uh, huh? een ander vaatje openmaken. Hier is een uh, beetje water bij als ik begrijp wat ik bedoel. Hier zit ik nu, een eenzame heer. Door golven in een kist met vuurwerp geworpen. Door druipende pijlen omringd. Oh, een vergeefsche strijd. Water is sterker dan, dan, dan vuur. Dat had ik kunnen eten. De gaat... gagaar is onoverwinnelijk. Uh, we kunnen beter naar huis gaan, bedoel ik. Eigenlijk. Hier uh, is hem! Uh.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 M'n op, pas op! We, we, we, we, we, we stukken! Oh, mijn pijpen! Mijn doorrokertje is gevallen. Oh. En hij gloeide nu zo lekker. Oh. Dit vaatje is misschien nog droog. Uh, pas op! What? Mijn doorrokertje is in je vat terechtgekomen. Nee, oh. laat dat tonnetje los, oh. anders vlieg je in de lucht. Oh. Oh. Oh. Een mirakelsch mooi gezicht.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 Zo, so, meneer Bommel. Warmt u zich maar lekker op bij de haard, Terwijl ik wat hete soep zal klaarmaken. Oh. En nu een verslagje graag. Hoe ging dat gevecht met de kanigaar precies? Was hij erg geschrokken van het vuur? Was hij woest? Uh, uh, uh, woest, woest. Heel, heel woest. Eh uh, Vuur.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 Maar hoe zit het dan met de verstoorde visvangst? <laughs> een walvis eet geen vissen. Dat weet toch een kind. Het is een ganz goedmoedig dier. Gestrand op een zandbank en vlot gekomen door de springvloed. Dat is ja duidelijk. <laughs> maar de visvangst dan? De vis vingen toch maar niks meer. Bro, de water was verscheurd door afval van de pastailonfabriek.